2 uur. Dit is Radio 1, met Lara Rensen en Robert Meder. Ja, welkom op deze schaatsloze dag in Radio Olympia. Maar niet gevreesd, er valt genoeg te beleven vandaag. En dat geldt ook voor de Nederlandse economie... want die groeit opeens sneller dan die van Frankrijk en Duitsland. Nu eerst het NOS-journaal, gaat ook over de economie... en over accijnzen. Gert Kluk. Het kabinet wil de verhoging van de accijns op diesel, LPG en benzine terugdraaien. Haagse bronnen melden aan NOS dat het kabinet onderzoekt of de maatregel ongedaan kan worden gemaakt. Daar zou dan wel een andere lastenverhoging voor in de plaats moeten komen. De afgelopen tijd hebben allerlei organisaties geklaagd over de verhoging per 1 januari. Onder meer de BOVAG en Transport en Logistiek Nederland zeggen dat veel automobilisten en vervoerders over de grens tanken om de hogere accijns te omzeilen. Daardoor zou de maatregel de schatkist geld kosten, terwijl die juist was bedoeld om extra inkomsten binnen te halen. De nieuwe staatssecretaris Wiebes zei na afloop van de ministerraad de dat de cijfers er niet mooi uitzien, maar dat hij ze eerst verder wil onderzoeken. Het is wel zo dat als je betrouwbare cijfers wil hebben, dat dat even duurt, helaas. Uh, dat zei mijn voorganger al. Uh, en ik dacht, nou kunnen we dat op een snellere manier? Nou dat blijkt hier en daar uh, iets sneller te kunnen. Er zijn ook uh, partijen die ons daarbij willen helpen. Maar dat gaat niet erg snel. Uh, dat hebben we niet morgenochtend. Pas daarna kan de staatssecretaris een besluit nemen over de accijns. De man die begin deze week dood uit het water werd gehaald in Ierland... is een Nederlander die sinds zaterdag werd vermist. Volgens Ierse media is de man van 33 uit de buurt van Amsterdam. Hij was samen met een Duitser gaan wandelen toen het noodweer was. Het lichaam van de Nederlander werd gevonden in de buurt van Cork... waar de mannen voor het laatst waren geweest. De Duitser wordt nog vermist. De Italiaanse premier Letta heeft zijn ontslag ingediend bij president Napolitano. Letta, Letta verscheen aan het begin van de middag bij het presidentiële paleis in Rome. Op Twitter bedankte de scheidend premier iedereen die hem de afgelopen tijd heeft gesteund. Letta maakte zijn vertrek gisteren bekend. Hij stond onder grote druk van zijn eigen partij, de centrumlinkse PD. Partijleider Renzi wil zelf premier worden. Een hulpverlener van een evangelische instelling voor maatschappelijke zorg in Arnhem... is veroordeeld tot een jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk verontucht voor met twee cliënten. De man van 49 moet de cliënten verder een schadevergoeding betalen... van bijna 2300 euro. Het misbruik vond plaats tussen 2010 en 2012. De straf is lager dan was geëist... omdat de hulpverlener verminderd door rekening is... en behandeld wordt voor een persoonlijkheidsstoornis. Het extra gas dat vorig jaar in Groningen uit de grond werd gehaald... heeft de staat zo'n 800 miljoen euro opgeleverd. Dat blijkt uit het jaarverslag van gasverkoper Gas Terra... De totale omzet was 24 miljard euro. Een miljard meer dan het jaar daarvoor. Vorig jaar haalde de Nederlandse aardoliemaatschappij... meer gas uit de grond dan in de jaren daarvoor. En als gevolg van de aardbeving in Groningen... heeft minister Kamp van Economische Zaken... nu een productieplafond afgekondigd voor het veld in Groningen. Bij de redactie van Libelle verdwijnen ongeveer 10 banen. Dat heeft uitgeverij Sanoma bekendgemaakt. Nu werken er 41 redacteuren bij het Vrouwenblad. Een op de vier wordt dus ontslagen. Sanoma maakt in oktober vorig jaar al bekend... dat een reorganisatie nodig is om het bedrijf gezond te houden. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe... geleidelijk gevolgd door regen en motregen... vooral in het westen en noorden. Het is vanmiddag 6 tot 8 graden. Vannacht en morgen gaat het harder waaien... met aan zee enige tijd zuiden. John Saoka en de verkeersinformatie. Met een fiel op de A15 vanuit Europort richting Rotterdam. Er staat tussen Rosenburg en Spijkenisse 3 kilometer. Er ligt olie op de weg en daardoor is bij Spijkenisse de rechte ook dicht.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 nu een van onze bijzondere vakantiehuizen op aanzee.com en ervaar wat echt genieten is. Aanzee vakantiehuizen. Hallo, mrs. Natasha. Dus geen zetje, niet? Niet, huh?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 Radio 1. Geen schaatser vanmiddag, maar wel... Henk Gemser, in Leven de Lijven. En de supercombinatie bij het skiën... met een verrassend podium. Maar eerst nog even onze eigen medaille regen. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rensen. De medaillefabriek worden we ook al genoemd. Coach en kampioenmaker Jack Oury heeft er twee op zijn naam staan. Het goud van Stefan Groothuis... en het zilver van Jan Smekens. Ja orie is wel tevreden. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus uh, alleen, we hebben nog wel even een hele belangrijke te gaan morgen, de 1500 meter. Ja, daar wil ik zo meteen over hebben. Okay. Um, <laughs> Kappen maar af. hem <laughs> maar af, zegt hij. Nee, maar goed, ik zat uh, even terug te rekenen. Um, je hebt nu vier spelen op een rij. Heb jij een Olympische kampioen gemaakt? Uh, nu Stefan Groothuis erbij. Uh, is, dat, is dat een bijzonder rijtje waar jij ook zelf aan denkt? Nou, ik, als ik heel eerlijk moet zijn, denk ik, maar, ik word er wel aan herinnerd door mensen, net zoals jij nu. En ik, als ik heel eerlijk moet zijn, sta ik er nooit zo bij stil. Maar uh, ja, het wordt me natuurlijk wel uh, verteld, ja, het is zo. Dus ja, het is, ja, ja, ja. Ik denk er gewoon niet over na, maar ja, het is inderdaad vier keer op een rij, dat klopt. Ik neem aan dat jij ook al, jij gaat zo spelen in, om zelf ook iemand Olympisch kampioen, iemand van jouw papillen Olympisch kampioen te zien worden. Ja, natuurlijk, daar doe ik alles aan wat ik heb. Wat ik, wat ik in me heb. Alleen. Uh, ik, ik denk niet terug aan wat ik daarvoor gedaan heb. Of daarvoor gedaan heb. Of daarvoor gedaan heb. En of dat. Uh, ik, ik, ik, ja, ik ben gewoon bezig met, die met, met het hele programma rondom deze spelen. En uh, daar leg je je volledige focus zoveel mogelijk op als dat lukt. Ja, en dat is het dan. Zijn deze spelen dan dus nu al geslaagd voor jou? Of kun jij dat niet nu al zeggen omdat er nog wat komt? Nee, nou, ik wil het niet zeggen. Waarom is dat toch? Ja, ja, ik vind, uh, ja, de Olympische, ja, dat klinkt misschien een beetje eigenaardig, maar de Olympische Spelen hebben een eigen dynamiek, vind ik. En uh, daar moet je een soort, ja, in mijn opinie, een soort respect voor hebben. En uh, ja, je moet dat gewoon uh, niet doen. <laughs> je moet gewoon heel, je moet, ja, je moet met de Olympische Spelen, dan moet je gewoon, uh, je bent pas klaar als de laatste afstand gereden is. En dat is het dan. En, en te veel bespiegelingen over of het goed of slecht was. Dat doe je gewoon in mijn beleving na de 1500. Over die 1500 dan. Laten we het daar dan toch over hebben. Uh, Stefan Groothuis heeft nu dat goud op die 1000 meter. Wat zou je zeggen zijn beste afstand is als je die twee naast elkaar zet. De 1000 en de 1500. Wat is er dan morgen nog mogelijk met goud op zak. En een hamburger in de maag zoals ik hem uh, gisteren op Twitter voorbij zag komen. Nou ja, die, die, hij, is gewoon heel, hij, is, hij is gewoon een kandidaat voor het podium. En uh, ja, welke kleur, dat hangt van zoveel factoren af. Dat hangt van de loting af. Wie, tegen wie je rijdt heb je wel die kruising, heb je niet je kruising. Wat doet je tegenstander? Wat doen de tegenstanders? Uh, maar hij is gewoon meer dan goed genoeg om het podium te rijden. Maar ja, uh, nee, je moet het natuurlijk wel doen. Nou is het een schaatssternooi wat overheerst wordt door de Nederlanders. Uh, gisteren was het zelfs zo dat toen Zhang won, een uh, niet-Nederlandse... dat er al geluiden klonken van ja, dat is misschien ook wel eens een keer goed. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja... Inderdaad, er wordt ontzettend veel gewonnen door de Nederlanders, maar ja, dat willen we toch? Ik bedoel, of gaan we, willen we dadelijk ook nog polderen tijdens de Olympische Spelen? Dat iedereen wel een beetje aan zijn trekken komt. Ja, kom op we, we zijn hier op de Olympische Spelen. En uh, wij, die sporters die hebben hier hun hele leven aan, uh, aan, aan, aan zeg maar, uh, gegeven, zeg maar, in, in, in alles wat ze doen en... Ja, dan moet je niet met praat aankomen, vind ik. Wat ik al een beetje zo om me heen hoort van... Ja, maar misschien winnen we wat te veel. Ja, het is of we winnen te weinig, of we winnen te veel. En wat is dan precies voldoende? Moeten we, we gaan toch geen medailles verdelen? Wij gaan er hiervoor om alles eruit te halen wat erin zit. En we gaan ervoor om echt tot de laatste druppel proberen hier te winnen. En dat is het dan. En ja, ik vind het op een gegeven moment ja, een beetje prietpraat. En uh, als je naar het rodelen kijkt... Dat winnen, dat winnen de Duitsers al tien jaar aan een stuk. Kijk je naar de biatlon, Die Nooren doen het al jaren daar goed. En, ja, nou ja, en, dan, ja, en, en daar moeten dus die, die, die landen aan werken. Wij hebben ook jaren gehad dat we daarnaast stonden met de dameschaatsen. Ja, dan moet je hard knokken en dat is sport. En uh, zorgen dat je net zo goed wordt als die anderen. Nou ja, en dan, dan, dan heb je periodes dat je ontzettend veel wint. Ja, nou, Het is dan zo. Dat hoort erbij. Dat is sport vind ik. Ja, Jack Ori, die uh, hier uh, reageert op uh, vragen van Steven Dalebout... en het onderwerp wat hij aansnijdt, winnen we niet te veel. Dat gaat ongetwijfeld vanmiddag aan bod komen. Niet alleen bij Henk Gemsen, die al is aangeschoven, die hoort u zo meteen. Maar ook bij de drie schrijvers van de schaatsboeken... die wij altijd op het podium uh, weggeven. Ook daar zullen we dan inderdaad wel dit onderwerp uh, aan gaan snijden. Dus daar hoort u dan in de loop van de middag meer over. Henk, uh, de... Woorden van Jack Ori. Priet Praat, dat we te veel winnen. Ben je het daarmee eens? Ik vind de tekst die Jack maakt, die vind ik uitstekend. Goed zo. Gaan we het er straks verder over hebben. Graag, Dan gaan we, de, gaan we de diepte in samen. Hij was al een vriend, maar dat wordt hier nu nog meer. Kijk eens aan, ik hoor het al. In Roze Couture um, is bij het alpine skiën de supercombinatie... bij de mannen afgewerkt. Zeer benieuwd natuurlijk naar... Uh, de ontwikkelingen daar, Edwin Peek heeft de wedstrijd gezien. Die bestond uit een afdaling en daarna de slalom uiteraard. Edwin, de afdaling bij de Mannen leverde met Matthias Meijer... een verrassende winnaar op. Hoe ging dat? Ja, vandaag opnieuw een sensationele winnaar, kunnen we wel zeggen. Sandro Villetta uit Zwitserland. Een man die pas één keer in zijn leven het beste was... dan op een super G, nooit op een super combinatie... maar één keer op het podium en die wint hier gewoon. Ja, dus het is opnieuw een sensationele overwinnaar. Uh, als Villetta een, een sensatie is... dan neem ik aan dat je vroeg mocht starten. En dan snap je al waar ik naartoe wil. Ja, nou, hij was uh, niet, niet heel erg slecht op de slalom, hoor. Absoluut niet. Maar hij ging inderdaad als 18e naar beneden. Dus hij had wel licht wat voordeel van die slalompiste maar die, die lag er inderdaad wel uh, vrij slecht bij. 13 graden bij de start, maar liefst vanmiddag... om half vier lokale tijd in, in Rosa Koutor. Ja, dan blijft zo'n piste, ook al hebben ze hun best gedaan... nog de zout opgegooid wat, om wat vocht uit te halen. Hij was ook nog wel hard, maar dat gaat dan zo snel met die brandende zon. Dus uh, inderdaad, voor de laatste mannen uh, ging het inderdaad heel erg hard. Maar bijvoorbeeld, Ivica Kostelic, die werd tweede vandaag... en die uh, ging als 24e naar beneden. Die had dus een slechte piste... Maar die liet zien dat hij heel snel onderweg ging. Maar toen, ja, op een of andere manier blokkeerde die een beetje... werd hij wat voorzichtig en die heeft eigenlijk wel goud verloren. En nu voor de derde keer in zijn carrière het zilver. Edwin, even voor mijn begrip, een slechte piste. Hoe ziet hij eruit? Waar zit hem dat vooral in? Nou, dat als er uh, zeg maar vijf à tien skiers naar beneden zijn geweest bij een slalom, hebben we het natuurlijk nu over. Mm -hmm. Dan zijn uh, is langs een poort is, wordt het, allemaal, wordt het allemaal gleuven. Dat worden echt uh, de ski's, die zijn een soort van messen. En elke skier die daar langskomt met, uh, met een paar ski's, die maakt weer een nieuwe gleuf. Dus het wordt steeds iets dieper en steeds iets moeilijker om langs te komen. Dus het is dus hoor. niet zo dat de bochten netjes uitgesneden zijn voor je. Dit is juist lastiger nee, nou, daardoor. Ja, absoluut. Uh, dat is altijd zeg maar, een beetje het voordeel van de mensen met achterstand. Die mogen als eerste beginnen. Dus die hebben een, een best wel goede piste. Dat zag je aan een Tsjech-bank. Die is, uh, uh, sorry, een, een Slovaak-Zampa. Die is vandaag 50 geworden. Die ging als tweede naar beneden naar de afdaling. Ja, dus dan, dan, ja, dan heb, je, heb je daar voordeel bij. En uh, iemand als Kosterits die zo laat naar beneden gaat. Ja, die heeft heel veel nadelen erbij. Maar die is dan weer reuze ervaren, weet hoe die het moet doen. Zo werkt dat een beetje. Nou, bij het schaatsen weten we wel van de dweil... dat je misschien voordeel of misschien ook wel nadeel kan hebben... als je net na een dweil moet, uh, moet schaatsen. Dat is nog tot daaraan toe, maar dit verschil is zo groot... dat je, je af kan vragen, is het nog wel sportief... om het op deze manier dan zo te doen? Nou, het enige wat ik uh, wel moet zeggen... dat gebeurt bij elke World Cup uh, ook altijd. Uh, je hebt een soort van skiers Die staan langs de kant. Dat zijn behoorlijk wat uh, mensen. En die, zeg maar, als er iemand is geweest... Of twee skiers. Dan gaan ze roetschend naar beneden. Langs de poortje. Om toch weer eventjes de boel een klein beetje wat vlakker te maken, want als het echt heel slecht is... wordt het, zoals jullie terecht zeggen... wel wat onsportief, maar zo zien de skiers dat niet. Het is heel grappig dat het een discussie was... over die honden. met de twee Olympische kampioenen... bij de vrouw, met Giesin en Mazen. En ook met dit soort dingen, ja, die skiers... die malen daar niet om. Het is de natuur, het gebeurt... de zon brandt, soms sneeuwt het keihard... je hebt wind, van alles kan er gebeuren... en ze, ze malen daar niet zo om... en ze vinden hmm. gewoon dat uh, Sandro Villetta... het is een verrassende, een sensationele winnaar... maar ze vinden hem gewoon de terechte winnaar. Wat hmm. ik wel opmerkelijk vond trouwens, Edwin, is dat de va van de zilveren medaillewinnaar Kostelits... het parcours heeft uitgezet, kan dat zomaar? Ja, nou, dat is eigenlijk allemaal al van tevoren vastgelegd, hoor. Het is nu voor het hele Olympische toernooi is het al duidelijk welke bondscoach, want daar gaat het om. Het is de vader toevallig, maar het is de bondscoach van Kroatië. Daar wordt dan over gelood uh, wie uh, wat mag steken, zoals het in het uh, vakjargon heet. Mm -hmm. de, de, de, de, de slalom mag steken in dit geval, ja, en die kwam uit bij Ante Kostelić. En uh, ja, die, kan, die weet natuurlijk wat zijn zoon uh, aan kan. Dat ja. dat, dat inderdaad dat speelt absoluut mee. Uh, maar ook daar malen ze volgens mij niet om. Want het is wel grappig dat bijvoorbeeld Marcel Hirscher... Uh, die komt uh, later dit toernooi nog een actie voor Oostenrijk, de halve Nederlander... die vindt uh, de slaloms die vader Kosterlitz neerlegt fantastisch. Lekker stijl, onverwacht, moeilijke passages, overgangen... om daar nou net weer bijvoorbeeld twee poorten achter elkaar te zetten... waar sommige mensen in de problemen komen. Ja, dus de, de een houdt ervan, de ander niet. Die, die zal hem vervloeken waarschijnlijk vandaag... Met zo'n zo slalom. Maar uh, ja, het speelt natuurlijk wel een klein beetje mee dat hij weet wat ze zo wil, ja. Maar dan nog even, Edwin, de, de, morgen de supergeef voor vrouwen, je zei de temperaturen, ja, dat is echt uh, eigenlijk uh, winterspelen onwaardig. Problemen met de sneeuw, hoe gaat zich dat ontwikkelen, denk je? Nou, het is uh, heel erg belangrijk. En uh, gelukkig is dat ook zo. Er waren vanmiddag wat wolken. Kwamen er heel eventjes over. Het was niet alleen maar uh, brandende zon. Uh, dat het vannacht goed afkoelde. Ik voel het nu al. Uh, het was net eventjes aan de rand van de piste. Waar gehuldigd werd. De zon is weg. De zon is achter de bergen. Dan gaat het al snel. Het is nu alweer 6 graden. En uh, richting de nacht zal het dichtbij of om en nabij in ieder geval het vriespunt komen. En dat betekent dat ze dan vannacht en vanavond laat al... aan de piste weer wat kunnen doen. Gaan ze inderdaad met zout strooien, er gaat zelfs weer wat water bij om het dan te laten opvliezen als het even mee zit. En dan wordt die piste weer wat harder. En als we dan morgenochtend om 11 uur... misschien wordt het ook wel vroeg na 10 uur van start gaan... Dan, dan ligt het toch alweer een redelijk goede piste, hoor. Het is niet zo dat... Want we hebben ook met een marketingmanager van de ski federatie gesproken... er komt heel veel PR op ons af over die pistes. Dus het komt allemaal goed, we hoeven ons geen zorgen te maken. Jij ziet niet achter de schermen toch enige paniek bij de organisatie? Nou, deze temperaturen die moet je niet uh, drie dagen gaan houden, inderdaad. Dan gaat het heel snel, want ik zag vanmiddag, uh, vanochtend bij de, bij de afdaling... zag ik al één poort waar het zelfs al een beetje bruin werd. Dus ze kunnen mij niet verzekeren dat overal op de piste... een goede laag van 50 centimeter ijs ligt, want dat is gewoon niet zo. Want ik zag al langzaam het lichtbruin erdoor komen... dus dat zal absoluut een punt zijn waarop ze uh, werken. En een aantal delen van de piste die liggen inderdaad in de schaduw. Daar komt het wel weer goed. Dat herstelt wel weer. Maar er zijn ook een aantal delen in de piste die gewoon volkomen een zuidhelling zijn. En daar gaat die zon weer lekker morgenmiddag op branden. En als je dan weer 13 graden krijgt, ja, dan wordt het wel een heel lastig verhaal voor ze. Maar ik denk wel, ze hebben. Ze zijn niet alleen maar met Russen hier. De hele internationale federatie loopt hier ook rond. Die mensen weten ook wel wat ze moeten doen. Want bijvoorbeeld in 2011 tijdens het WK in Garmisch was het ook wat warm. Daar ging ook alles goed. En heeft ook niemand gezeurd over de conditie van de piste. Hoe zacht die ook was. Edwin Peek, dankjewel. Ja, we hebben een flinke meevaller eindelijk weer eens. De economie groeide eind vorig jaar. En ook nog eens twee keer zo hard dan we hadden gedacht van tevoren. Met 0,7 procent. Het CBS maakte de cijfers bekend... en minister Kamp reageerde blij verrast. Nou, toch, de recessie is dan misschien voorbij. Maar de crisis eigenlijk nog niet. Want onder de cijfers liggen nog een paar nare dingen. Economieredacteur André Mijnema. Het groeicijfer van 0,7 procent is een verrassing. Gerekend was op 0,3 of misschien 0,4 procent... Maar het is het dubbele. En ook veel beter zelfs dan de groei in Duitsland of Frankrijk. Op kwartaalbasis het beste cijfer in drie jaar en is de kamp van de economische zaken is verrast. Ik dacht dat we tenminste gelijk zouden zijn met de omliggende landen... ietsje beter, maar het verschil is nu toch interessant. En het is echt bemoedigend voor ons. We hebben veel dingen moeten doen die pijnlijk waren voor de mensen... die echt noodzakelijk waren... en die nu weer een, een goede uitgangspositie hebben gecreëerd. En als we hard werken en op de koers door blijven gaan... Dan, ja, dan kan het de goede kant op blijven gaan. De recessie is dus echt over. Sinds de zomer herstelt de economie en trekt de export aan. Er wordt weer geïnvesteerd... Consumenten zijn stilaan minder somber aan het worden. En de huizenmarkt verslecht het niet verder. En ondernemers kijken iets zonniger naar de toekomst. Reden om blij te zijn, vindt ook hoofdeconom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Het is eigenlijk best goed. Zeker ook als je het vergelijkt met de landen om ons heen. Frankrijk en Duitsland en ook België groeit een stuk minder. Dat is een mooi cijfer. Ja, deels is het natuurlijk wel incidenteel vanwege vooruitgeschoven... En aanschaffen van auto's. Maar al met al is het natuurlijk een mooi cijfer. Van alles tikt aan en telt mee. Neem nou de autoverkopen... Strengere belastingregels hebben veel mensen en bedrijven aangezet om nog voor 1 januari een nieuwe auto of bedrijfswagen aan te schaffen. Dat tikt flink aan in de economische groeicijfers, want 0,1% meer groei is ongeveer 150 miljoen euro. En dat zijn zomaar die duizenden extra auto's. Dat gaat zich natuurlijk wel weer weken in de kwartaalcijfers van dit jaar, want de auto is gekocht. En het is nu weer erg stil bij de dealers. En zo kan een zachte winter zorgen voor minder gasverkoop... en dus minder groei, of juist voor een impuls van de woningbouw... want in plaats van vorstverlet kan er weer doorgebouwd worden... en dus meer geproduceerd worden en dus meer groei. Consumenten geven nog steeds minder uit, al drie jaar lang. De omzet in de winkels blijft dalen en het aantal faillissementen... blijft ook hoog, twintig zijn het momenteel per dag. Peter Heijn van Mulligen. Wat de economische groei nog steeds een beetje achterhoudt... dat is de consumptie. De consumptie van huishoudens lag nog steeds lager dan vorig jaar. Krimp is wel iets minder klein... maar consumenten zijn nog steeds aaselen met het doen van uitgaven. heeft natuurlijk ook mee te maken... dat ze al een tijd lang niet vooruit zijn gegaan in inkomen. Dus ja, dat is nog steeds een aandachtspunt voor de Nederlandse economie. Een zorgenkind is de arbeidsmarkt, de werkgelegenheid. 668.000 mensen zitten momenteel zonder werk... En met weinig uitzicht op een andere baan. Want nog nooit eerder zijn er in een jaar tijd zoveel banen verdwenen. 134.000. Net zoveel banen weg als er in Den Bosch of Soetermeer mensen wonen. Dramatisch. Maar toch met een sprankje hoop zegt het CBS. Arbeidsmarkt gaat het nog niet heel goed. Voor het hele jaar was het cijfer ronduit dramatisch. Nu nou is het wel zo dat het voor het vierde kwartaal iets minder slecht ging. En wat toch wel een teken van hoop is... is dat de uitzendbureaus juist meer werk hadden. Ja, de uitzendbureaus lopen altijd wat voorop... bij de ontwikkelingen van de hele arbeidsmarkt. Dus ja, dat biedt hoop voor de toekomst. Minister Kamp vindt dat we door moeten gaan op de ingeslagen weg aangemoedigd door de beter dan verwachte groeicijfers. We zijn er absoluut nog niet, maar het was nodig om dat goede begin te krijgen. Dat hebben we nu en dat bemoedigt mij en dat bemoedigt ons... en dat bemoedigt waar het om gaat, vooral ook het bedrijfsleven... om nu vast te houden en door te zetten. Dat was minister Kamp over de meevallen, de groei van de economie. Later in deze uitzending gaan we daar wat dieper op inzoomen. Ik denk dat het succes van Oranje op de Spelen... wel eens bij zou kunnen dragen aan versnelde economische groei, Henk Gemser. Wat denk je? Nou, ik ben geen econoom. Ja. Het geeft Op, een positief micro, gevoel he, bij microniveau micro binnen mijn huishouding. Aan <laughs> <is het> <laughs> oh de, ja, de andere kant is het wel zo... dat je, dat je dus de mensen uh, graag wil duiden dat je van kwaliteit bent. Mm. En Ik heb me, uh, daar waar ik met Topsport al een jaar bezig ben... altijd hevig verzet tegen de tekst van... Uh, je moet het doen zoals de Amerikanen het doen. Mm. Want we zijn net zo goed en beter. Dus in die zin heb je dus geen, dat, in die zin geen referentie te maken. Maar er ging natuurlijk een beetje een neerslachtige stemming in Nederland vanwege uh, de recessie. We kunnen, die, we he, kunnen, en, we kunnen veel straalt hieruit af. He? Ja, precies. Ja. Ja, is en dat. Dat, is, uh, dat is een uitstekend signaal. U hoort Henk Gemser, schaatscoach van Malachef de Mission in 2010 in uh, Vancouver. Je was hier eerder. We hebben afgesproken je en jij te zeggen. Zeg ik er nog even bij voor de mensen die dat Ja, horen. Ja, dat, is zo, dat horen. is zo. Het is veel gezelliger. Uh, uh, je was hier bij de opening. Toen hadden we nog geen medailles. Dat is logisch, want we hadden hmm. nog geen disciplines gehad. Had je toen verwacht dat je bij terugkomst hier in de studio... vandaag... twaalf. Dat we op twaalf medailles zouden staan? Natuurlijk niet. Wie wel? Niemand van ons drieën. Nee toch? Nee. En die zin, niet dat het zo snel zou gaan. Nee, nee, kijk, want, want maar daar is haal ook door datgene wat de concurrentie aan prestaties neerlegt. En ja, dat, dat viel hier en daar toch niet, niet echt mee. De, de competitie bij dus de World Cups en de afstandkampioenschappen. Toen was de verdeling van dus het, de, het metaal pas toch op een andere manier als het ogenblik. Dat zei Margot Boer gisteren ook nog. Dat is wel uh, grappig dat je dat nou zegt bij, uh, bij de duizend meters. Die, ze vond haar tijd nou, niet, niet fantastisch. Dus ze had ook zoiets van, nou ja, we zien het wel. En vervolgens, haar tegenstanders uh, reden allemaal geen, geen goede tijd. Dat zei ze ook. Dat ja, ze baasde me zeer nee, zijn. Nee, maar als je dus een, uh, een 1,14 rijdt op duizend meter... dan rijd je hard, hoor. En, uh, toen, uh, maar geef uh, mij even aan toen, wat zij zelf, ja, hoe zij goed, zelf die race ervaren. Goed, aan de andere kant uh, is... is de Olympische Spelen en Sochi uh, eigenlijk een beetje dus, dus heilig verklaard... ook in dus de faciliteit die je hebt als naar dus het ijs toe. En het is een, een laaglandbaan. En er is, uh, met een redelijke hoge luchtdruk mm -hmm. heb je te maken. Dus de omstandigheden waaronder dus, dus die schaatsprestaties moeten worden neergelegd... in relatie tot de wereldkampioenschappen en die absolute tijden die kunnen worden gemaakt... is dat niet zo vanzelfsprekend. En ik riep, ik riep inderdaad dus een week geleden over dus de vijf kilometer. En ik, ik maakte me er zelf ook een beetje de dus, uh, schuldig aan. Toen, uh, toen riep ik, uh, ja, het, het wordt uh, echt een, een, 6, een 609. Of daaromtrent of een 607, zegt toen net Gertsen hier nog zat. Uh -huh. En we hadden een weddenschap voor een kop, kop koffie. Nou, die heb ik verloren, want, want Sven die reed... Zich totaal te barsten, niet stuk, maar in ieder geval ging echt naar zijn grens, want hij moest wel. Want hij had natuurlijk inderdaad dus enorm veel concurrentie achter zich. En hij reed 6-10, en dat was het maximale wat kon, dus je schat dat ook een beetje verkeerd in. Dus de tijden gaat het niet om. Het gaat om dus de, de, de volgorde en de ranking. Ja. Zullen we nog even teruggaan naar dat moment? Want het was natuurlijk. Uh, het, het begon echt als een knal die week. Een explosie was het. Een zit in westen, hè? Pakte dus ja, goud, zilver en brons op de vijf kilometer. Omdat het zo mooi was. Gerard Kemkes kijkt toe. Met de handen op de knieën. Pam! Daar heeft het startschot geklonken. En is Zwenkamer weg voor de dikke zes minuten van de waarheid tegen Jonathan Cook. 45-61. En nu staat er in 45-92. Heel netjes hoor. Twee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 Nee, 16, 76. De gouden medaille, het 27 e goud op de ijsbaan is voor Sven Kramer. De zilveren medaille is voor Jan Lokhuizen. De bronzen medaille voor Jorrit Bergsma. Hij gooit de bloemen naar zijn familie. En naar Naomi van As, zijn vriendin. Die de bloemen gevangen heeft. Nee, ik heb de hele nacht niet geslapen. 9-2, 9-2, 9-2, 9-2. Alleen maar 9 rijden. Zolang zo lang mogelijk ja, dat lukt hem. Ja, daar gaf hij aan, Kramer, dat de druk zo ontzettend hoog is geweest. Dat gaf wust ook aan naar haar rit. En Kramer gaf aan, Henk, dat hij er niet van had kunnen slapen. We horen het nu. Verbaast dat? Nou ja, Sven is ook maar een jongen en een mens. Dat he? blijkt maar weer. Ja ja. ja, ja, ja. Aan de andere kant vind ik, in die zin moet ik hem naar nu... toch wel als toeschouwer, en niet anders dan dat. Toch een, een waardering uitspreken. Ik heb hem natuurlijk van nabij meegemaakt, vier jaar geleden... En uh, toen was uh, de hele TVM-familie van begeleiding tot sporters... was ook voor mij als chef de mission moeilijk bereikbaar. Mm -hmm. Ze isoleerden zich. Ze deden hun eigen ding. Ze, ze, Sven die woonde dus in een Hilton-hotel. Wat ik in de tweede instantie pas vernam. Maar natuurlijk geef je dat aan rugdekking. Maar toch ongezellig. Ja. Uh, het, was, uh, het was heel erg moeilijk om inderdaad dus die samenspraak te maken. En als je dan dus de Olympische Spelen afsluit... met uh, toch dat incident... want nogmaals, het is geen ongeluk, het is een incident. Het wisselincident daar duidelijk. Ja, daar ja. bedoel ik op. Mm. Dan, uh, dan, uh, dan moet je dat ook, uh, ook op een gegeven moment uh, isoleren van de rest... van hoe we waren. En daar heb ik de vorige week over gesproken. Mm -hmm. De Nederlandse vertegenwoordiger en de wijze waarop ze daar zich hebben gepresteerd... was van kwaliteit. Dan heb ik een afsluitende bijeenkomst. En dan is het nog de begeleiding, nog dus de sporters van TVM... die daar aan meedoen, terwijl alle andere mensen wel er zijn. Mm. En dat, dat, dat bijna krampachtige van toen... Het bijna dus niet, niet in gesprek met elkaar kunnen zijn. We hebben natuurlijk wel met elkaar gesproken en anderszins. Maar dat, is, dat zie ik nu veel minder. En ik, ik denk dat dat een hele kostelijke verbetering is. Wie zat daar toen achter, achter dat besluit van TVM om die ploeg zo uh, afgezonderd te ik, houden, geïsoleerd te houden? Ik denk dat, dat, dat het, het, het eigenlijk een beetje dus de huisstijl van TVM toen was, uh, geïnitieerd door de begeleiding. En uit, het dat, uit het feit dat hij nu uh, ruidelijk toegeeft... ik heb de hele nacht niet geslapen... maak je dan uit op dat het opener is? Nou, maar ik, ik heb in het jaar voor dus de, uh, de Vancouver heb ik dus tegen iedereen... En toen had ik met de potentials te maken... ruim honderd mensen die hem zouden kunnen gaan. Natuurlijk gaan die niet allemaal... maar dat was toen een jaar van tevoren... Maar die op een gegeven moment hadden zichzelf gekandideerd. Toen heb ik ze al geadviseerd... praat niet meer over goud. En dan aansluit ik met wat Jack Ory zei... want iedereen die gaat... Die gaat voor de beste plek. En ja. dat is goud. Dus dat hoef je niet meer te zeggen. En uh, wat zag ik? Uh, dat ook, <coughs> ook in, dat, in de TVM-kamp, zeker bij Sven, zei van: ik, ik ga voor drie gouden medailles minimaal. Ja. Nou, en dan heb je dus, dus die wissel. En dan heb je een gouden medaille verloren. Nou, dat, dan zeg ik: Heb je hem ooit gehad? Mm -hmm. Dus je hebt hem niet verloren. Ja. En uh, ja, goed, dat, dat, uh, dat zijn zaken die van toen. En die moet je ook niet al te zeer koesteren. En op een gegeven moment nog weer oppompen. Maar als ik dat zie, naar nou, nu toe. Dan moet ik zeggen dat er een, dat er een positieve slag geslagen is Wat me ook wel opviel trouwens, over dat slapen. Want dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk voor die schaatsers. Is dat ik één. Ik weet niet meer, misschien weet jij het nog, Robert. Een van de schaatsers hoorde vertellen dat hij niet kon slapen en een slaappil kreeg. Is dat, is dat normaal voor schaatsers om, om daar ja, maar een slaappil wel, te nemen? Ja, ja. Ik, ik ken Michel Mulder volgens was mij. Dat Mulder? Ja, maar goed, dat, dat is wel zo. En was, dat heeft maar een heel, heel tijdelijk effect. Okay. En in die zin steun ik op dus de informatie die de medici dan geven. En de farmaceuten. Want anders, dan, als dat dus een invloed heeft van 34 uur, dan moet je het niet doen. Nee, nee precies. Ja, zeg maar nee. Michel Mulder zat volgens mij niet voor zijn race. En Sven zat wel voor zijn race. Ja. Dit was het ja. daarna, toen kon hij van dat, de spanning ja, en precies. de emotie ja, niet slaan. Dan is je rauzel nog zo verschrikkelijk half. <laughs> dan kun je dus iedere keer weer een 34 rijden. <laughs> ja, ja. Op welk tijdstip van de nacht ook. Hè. Ja, is ook zo. We gaan zo meteen na half drie uh, gaan we uitgebreid doorpraten. Dan uh, komt ook, uh, komen ook al die medailles komen natuurlijk, uh, voorbij. En dan gaat uh, Henk ook zeggen hoeveel medailles hij verwacht... dat er nog uh, te winnen zijn. Of we nog gaan winnen. Niet zeggen nu. Het ligt op je lippen. Ik zie het aan je. Na half drie. Dit is Radio 1. En het is nu half drie. We gaan naar het NOS-journaal. Gert Kluk. Premier Rutte gaat morgen naar de denkingsdienst... voor minister van Staat Borst in de Domkerk in Utrecht. Van het kabinet zijn verder aanwezig minister Schippers... minister Bussemaker en staatssecretaris van Rijn. Namens het Koninklijk Huis komt Marco Hennis... de grootmeester van koning Willem-Alexander. Een foto van Afrikaanse migranten aan de kust in Djibouti... is de World Press-foto van 2013 geworden. De foto werd gemaakt door de Amerikaan John Stenmeyer. Hij deed dat een opdracht van National Geographic. De foto toont migranten die proberen om met hun telefoon... goedkoop verbinding te krijgen met het nabijgelegen Somalië... de enige manier van contact met familieleden... De de naties hebben de evacuatie van burgers uit Homs opgeschort. De VN is bezorgd over het lot van de jongens en mannen uit Homs... die worden ondervraagd door de Syrische geheime dienst. Er zijn waarschijnlijk nog honderden mensen in de verwoeste stad... en die wachten op evacuatie. Gisteren werd het staakt het vuur tussen het leger en de rebellen verlengd... om de operatie te kunnen voortzetten. Het openbaar ministerie heeft celstraffen van 8 en 9 jaar geëist... tegen twee kopstukken van een Surinaamse drugsbende. Een derde verdachte hoorde vijf jaar cel tegen zich eisen. De mannen maakten volgens het OM deel uit van een internationaal opererende misdaadorganisatie. die banden heeft met de Surinaamse president Desi Bouters. En dat zijn de hoofdpunten. NOS Radio Olympia. Eén minuut over half drie, u hoorde het al in het uh, journaal. De Amerikaan John Stenma heeft dus de beste nieuwsfoto van het jaar gemaakt. Foto gemaakt in Djibouti, van een migrant. Uh, al daar, uh, verslaggever Mark Hamer, die praat daar nu over... met dir de directeur van World Press Foto. Michiel Meurlijke, directeur van de World Press Photo. We kijken naar de winnende foto. Ja, Kunt u hem even omschrijven? Ja, Wat je ziet op de winnende foto zijn eigenlijk een soort silhouetten van uh, migranten. Het is in uh, Djibouti. Uh, en ze houden allemaal hun mobiele telefoon uh, omhoog om een uh, signaal op te pikken. Om in contact te komen zeg maar, met, hun, uh, uh, met hun naasten, met uh, de, nou ja, hun... Uh, Geliefden, zou ik maar zeggen, thuis. En het is een foto die, uh, zoals ik het zelf eigenlijk zie... heel vaak hebben wij foto's, ook bij Wild Plus Foto... die eigenlijk als een soort eindpunt gelden. Maar dit is echt een foto als een soort vertrekpunt. Weet je, je wordt uitgedaagd om na te denken, waar kijk ik naar? Ja, want ze zijn onderweg, ze zijn op weg naar een beter leven. Precies. Ja. ja, het zijn uh, migranten die uh, nou, heel veel proberen eigenlijk, uh, van Somalië naar dan wel het Midden-Oosten, dan wel naar Europa te komen. En het is eigenlijk een foto die aan de ene kant uh, eigenlijk de rampspoed van waar ze vandaan komen laat zien, maar tegelijkertijd ook de hoop op een betere wereld vertegenwoordigt. Ja. En een hele mysterieuze foto, want ja, het, is, het zijn silhouetten. En je ziet in de, uh, in de lucht ook nog ja, de, de vel schijn om de maan. Ja. Ja, het is, je zou bijna kunnen zeggen, het is bijna een soort romantisch beeld... met tegelijkertijd, uh, en dat vind ik het mooie hiervan. Het is intrigerend, het nodigt je uit om na te denken, waar kijk ik naar? En, en het gaat ook over uh, soort van de, de, de enorme primaire behoefte van mensen om contact te maken... en met mensen die je, uh, die je lief hebt toch contact te blijven houden. Ook juist in dit soort situaties. Nou, bent u de directeur van de World Press-foto? U zat niet in de jury, maar we hebben net de persconferentie gehad... en toen kwam onmiddellijk de vraag natuurlijk, waarom geen foto van Syrië? Waarom geen foto van Syrië? Nou ja, kijk, deze wedstrijd is een fotowedstrijd. Dus uh, de jury heeft heel erg gekeken van wat is een beeld waarvan zij ook het idee hebben... wat, een, uh, wat ze dan in het Engels heel mooi noemen, een soort lasting uh, power. Een, een, een beeld wat ook, zeg maar, in ons collectieve geheugen blijft staan in de, in de, in de toekomst. Ze dus waren heel erg op zoek naar een dergelijk beeld. Uh, ik denk dat ze voor dit beeld ook gekozen hebben omdat het dat vertegenwoordigt. Uh, het is een beeld, wat uh, wat ik al zei, op een... Uh, wat meer subtielere, genuanceerdere manier... ook de wanhoop van migratie laat zien. Uh, maar tegelijkertijd ook heel erg laat zien wat de hoop is... waar mensen uiteindelijk uh, uh, hopen te bereiken. Zeg maar een beter leven in een ander deel van de wereld. Uh, en dat op een hele mooie manier gefotografeerd. Ja, vorig jaar was het een foto, uiteindelijk was die discussie er eigenlijk ook... want het werd toen een foto van de Palestijnse gebieden... En... Opnieuw niet van Syrië. We houden deze discussie wel een beetje. Hè? Ja, ik, ik denk ook. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat die discussie uh, uh, blijft en dat die discussie ook bestaat. Maar ik denk dat het belangrijk is te realiseren dat het een, een, een fotowedstrijd is die natuurlijk journalistiek van aard is. Uh, maar ik denk dat het vooral de jury op zoek is naar een, een visueel beeld wat een heel sterk verhaal vertelt. En dat zegt deze foto helemaal. Absoluut. Maar die foto, die vindt u op onze website. Moeten we even naar. Punt. NL. Zo is dat. Het is vier minuten over half drie. Dankjewel, Robert. We gaan naar Remke Gemser. Die is hier bij ons in de studio. En Henk, wij zijn erg benieuwd um, naar jouw voorspelling... voor de medailleoogst. We doen het nu al beter dan ooit. We Hebben praten dan al eventjes uh, naar alle disciplines waarvan we meedoen. Hè? Dus ook, uh, ook op een gegeven moment uh, snowboard. Mm -hmm. Parallel uh, snowboard. Alle medailles tellen. Alle medailles tellen. Hoeveel gaan dat er Nogmaals, worden? ik ken Esmee Kamphuis... Mm -hmm. Bob Sleester, stuurvrouw van de tweemansbob dames. En op een of andere manier geef ik die mevrouw een enorme kwaliteit. En nogmaals, dat zal wel eens een enorme verrassing kunnen zijn... zoals Nicoline dat ook deed, dus vier jaar geleden. Wat zie je bij haar dan? Nou, de, de enorme gedrevenheid, maar dat ze zich ook enorm kan concentreren. En dat is natuurlijk bij dus dat sturen in die, met die hoge snelheden... en die snelle bochten die nader elkaar komen, is dat van betekenis... En Olympische Spelen is altijd anders dan de gemiddelde wedstrijden... die dus wereldwijd worden gedaan. De Cups en de wereldkampioenschappen. En het zal wel eens een verrassing kunnen zijn. En, en deze keer hoop ik dat ik gelijk heb. 13, tel ik dan? Ja, want ik heb nog steeds geen uh, eindgetal gehoord. Uh. Nee, nee, ik ben bezig. Hè. Ja. Ik dus vind gaat dat ze allemaal specificeren Ik vind Ja, maar goed, de, de, de, want anders dan valt het een beetje uit de lucht. En dat moet ik, wat, wat, ik heb het van de Bij heb ik. Die, je hebt er goed over nagedacht. Waar je nou, ja, ik heb, ik heb die vrouw van heel nabij heb ik, die met, met haar vak, met haar sport bezig gezien. En dat maakte een enorme indruk op mij. De relay hebben we ook nog. Uh, het short dan hebben we gaan met short-track. Short-track vind ik dat, dat ze gemiddeld gesproken deze week niet scherp genoeg zijn geweest. En in die zin moeten ze dus uh, en hun schaatsen dan een keer extra slijpen... maar bovendien ook in hun kop een beetje scherper worden. Want ze kunnen beter datgene wat ik heb gezien. Niet attent genoeg uh, enige ruimte laten bij het aansnijden van de bocht... en dan gaat er iemand bij binnen door, zo, dat, dat moet anders. Hoe kan dat in zo'n ploeg, vraag ik mij af? Ja, daar zit ik, van, uh, zit ik op veel te grote afstand van hoe dat nu kan op dat moment. Je kunt wel wat bedenken, maar dat is niet eerlijk. Hm. Uh, maar je ziet dat die, die, uh, gebrek aan scherpte, zie jij in de baan. Bij de jongens ja, en bij de er, zijn, er zijn dingen die dus zo elementair dus, dus, dus zijn dat ze dus op basis van de ervaring en de dienstjaren die ze al hebben, eigenlijk niet meer mag overkomen. Hm. En het gebeurt hem wel en dan denk ik, goddomme. Zou, zou het kunnen dat ze, um, dan speculeer ik toch, maar ik probeer het wel eventjes, want um, ik vraag me dat echt af. Er werd zoveel van ze verwacht. Kan het zijn dat ze te onervaren zijn dat ze die nee, druk moeilijk ze vinden? Zijn, ze zijn ervaren genoeg. Ja. Daar gaat het niet om. Uh, misschien dat, dat de verwachting op een gegeven moment hun tot last is. Mm. We zullen zien, uh, we, dat, daar hebben anderen ook last van, tot en met zijn Kramer. En, en daar waar ze weer een beetje dus op aarde zijn geland, uh, moet het de komende week echt beter gaan. Nou, dat is, ik, vind, ik vind dat ze in ieder geval met een medaille naar huis moeten gaan. Mm. Dat is 14. Ja. Dan hebben we dus de 1500 meter, dames en heren. Daar, uh, daar moeten in ieder geval uh, twee medailles komen. Per heren. afstand? of ja, 1500 meter. Ja, per, per, per afstand dus. Ja. Dus vier in totaal? Nee, twee in totaal. Oké, okay. ah, twee in twee in totaal. In totaal. dan zitten we op 16. Dan heb je de 10 kilometer. Dan komen er 3. Zo. 19. Dus 19. En dan heb je de ploegachter uh, ploeg van de 10-pershoot. Uh, uh, dames en heren. Ik denk dat het bij de dames moeilijker wordt, maar bij de heren zeker. Dus dan zit ik op 20. Dus 20 tot 21. Dat is ongekend als dat waar oh, dat Oh, daar begrijp je niks van. Nee. Maar het is wel super natuurlijk. <laughs> het is echt niet uit te leggen. <laughs> nee, nee, maar goed. En, en nogmaals wat Jacques Ory net... bij het begin van deze uitzending ook zei. Je moet je daar niet over schamen. Zo nee. so de meter op. Je probeert het beste uit je, uit je lijf te halen. We zijn van superkwaliteit. En de faciliteiten zijn er in Nederland boven gemiddeld. Ten opzichte van andere landen. Nou die moeten maar wakker worden. Het heeft niet met armoede te maken en niks. Maar ze hebben dus inderdaad dus niet de bereidheid blijkbaar. In de omgeving, onze concurrenten. Om dus zich zo te mobiliseren zoals het in Nederland gebeurt. En dan kijk ik in eerste plaats naar Noorwegen. Die moeten echt inderdaad dus een keer, keer inderdaad dus bij het oorlelletje gepakt worden. Want die kunnen veel beter. Ja. Maar als, als dat niet gebeurt. Dan, dan, dan zeggen de, de, de, de mensen die daar wat kritisch naar kijken, die zeggen dan van... ja, maar dan zijn wij zo meteen alleenheerser. Dan zegt het IOC, ja, we gaan geen sport doen... waar Nederland eigenlijk alleen maar de medailles komt ophalen. Dan, dan schrappen we gewoon het lange Schaatsen, misschien wel voor een deel uh, van het programma. Zit dat risico erin? Nee. Nee. Er is schaatsen op een gegeven moment toch een te dominante uh, sport voor... in de wintersporten. Daar geloof ik niks van. Zullen we eventjes, um, want we weten nu wat jouw voorspelling is... voor het aantal medailles, um, inzoomen op bijvoorbeeld die 10 kilometer. Want daar noemde je dat er waarschijnlijk ja. drie medailles te halen zijn... voor de Nederlanders. Maar ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld voor iemand als Sven Kramer... nu hij de 1500 heeft afgezegd, alles gericht heeft op die 10 kilometer... hij de druk voor zichzelf nog hoger maakt. Ja, dat, dat, dat mag ook best. En dat is ook niet erg, maar hij heeft het ook wel te doen. Dat is aan, alleen maar aan zichzelf verplicht. Mm -hmm. Want de wereld van Sven Kramer... Los even van dat we allemaal vinden dat Sven Kramer van ons is. Sven Kramer zijn wereld en dat zeg ik ook over stedelige sporters, als die dus inderdaad heel erg gespannen zijn. En ik heb het afgelopen winter ook nog tegen een van mijn marathonschaatsers gezegd: de wereld houdt op bij de rand van je schoen. Je bent verplicht aan jezelf en aan niemand anders. En uh, zaal je niet op met dus te veel druk. Als je dan heel veel hebt geroepen van uh, ik wil zoveel medailles winnen, ja, dan, uh, dan geef je een ander een duimstok mm. om jou de maat te nemen. Nou, dat heeft Sven natuurlijk nu een aantal keer nog gedaan. Ja, dan verleng je de rand van je schoen eigenlijk. <laughs> op zijn minst. Ja. Sneeuwschoenen sneeuw worden. <laughs> <Zo is het. laughs> uh, nog even naar uh, een, een ander oranje podium. Uh, ook zo mooi. Uh, ook mooi om nog een keer te horen. De 500 meter met de broertjes Mulder en Jan Smeekers... die Nederland op de kaart zetten als sprintland. En hij is weg. In één keer een goed weg tegen Tijbermo. De Olympisch kampioen van vier jaar geleden. Het startschot heeft geklonken. Weer is Smeekens iets langzamer weg dan zijn tegenstander. Maar nu vindt hij dat ritme. 9,58 voor Michel Mulder. 9,63 voor Mo Tijboom. 9,53 is de dezelfde wow. opening Goeie. van deze dag. 9,53 voor Smeekens Met die linkerarm die van de rug af. Michel Mulder goed door de eerste buitenbocht heen. Ook hij mooi dicht langs die rode lijn. Maar niet te dicht. De ijspitters vliegen in de ronde. Daar op de kruising van Smeekens prima aansnijdt van buiten naar binnen toe. En wat komt hij er goed doorheen. Wat komt hij er goed ja. doorheen. En nu in die laatste meters richting eindstreep. Magasima is aan. Oeh, wel verder buiten. Terug nemen aan Terug nemen aan. Dan schuil er aan. Hij is langzamer dan uh, Ronald Mulder in de tweede serie. Maar hij blijft hem voor in het klassement. En dus heeft Michel Mulder een medaille. Want hij staat één op dit moment. En hij is terug op zijn baan. En dan komt er een eindtijd van 34 goud. Goud voor Smekens. 34, 72. Hij rit. 34-72. Hij heeft de goud met. Oh, met Mulder. Staat Hè? hij gelijk? Ze staat gelijk. gelijk. En Smekers, nee, Smekers heeft geen Hè? goud. Zijn tijd wordt Hè? gecorrigeerd. Oh, Jeetje. het is goud voor zit Michel Mulder. Met 100ste. Michel wow. Mulder, er zit 100ste tussen. Michel Mulder heeft het goud. Michel Mulder pakt de gouden medaille. Oei, oei, oei. oi. 1, 2, 3. Michel Mulder 1, Jan Smekers 2 en Ronald Mulder 3 op de 500 meter. En er zit één honderdste Eén van een seconde honderdste. tussen. Wat een apotheose en wat een podium. Ik probeer nu de setting even bij Huizen Gemsen te zien. Je zit op de bank en je ziet dit gebeuren. En dan zeg ik: Dit kan niet. Ik, uh, ik verbaas me erover, en nog steeds. Nu uh, al een dag of vijf dus. Over het feit dat de techniek zo. Dus van het verleden is... dat men niet in staat is... om op de juiste manier de tijd op het scorebord neer te zetten. En als men dat niet is... dan mag men de rondetijden en de openingstijden mag men doen zoals men nu doet. Maar als men weet dat er een correctie moet worden aangebracht... die vaak een honderdste of een tiende is... nee, een honderdste is... of twee honderdste. Maar vier honderdste is op sprinten een enorme afstand. Ja, we praten over een heel klein stukje... maar het is een enorme afstand op die, vier, op die 500 meter. En... Uh, en waarom men dan dus, dus niet even wacht 20, 30 seconden... Nee. om de juiste tijd dan wel op het scorebord te zetten. Want de totale verwarring. En dus het enorme... En Jasmekers was meer als volwassen in zijn reactie. Ik vond het indrukwekkend. Dat is zo'n explosieve gozer. Want dat zijn ze, hoor. Het dat zijn, dat zijn poema's. En ze bijten onmiddellijk als iets niet goed is. Of dat als, als ze dus, nou, dus worden geplaagd. En dat werd hij echt... dat hij zo volwassen bleef en was. Maar dit, dit kan zo niet. Dit moet echt anders. Maar de, de, de uitleg was: wij kunnen inderdaad 20 seconden, 30 seconden wachten. Eh, en dan de tijd weergeven. Maar dat willen we het publiek niet aandoen. Het is ja, het kiezen dan misschien tussen is, twee kwaden. Het is, het, is, het is goed met ze. Maar dit is veel, dat is, wat ik u bepleit is. los even van dat ik niet alle absolute wijsheid heb. maar dat is echt veel beter. Want dit is natuurlijk. dit is geneuzel, wat we hebben gezien. No, het is wel leuk televisiesport. en mooie plaatjes en zo. en in die termen kun je ook wel denken. maar ik praat me vanuit, vanuit de positie van die sporter. En dan in de tweede lijn, en dat is inderdaad niet zo belangrijk... Van in de positie van de coach, zeker Zachori. Dat is niet zo erg, die heeft het incurseringsvermogen wel. Maar die sporten die moet je zorgvuldig behandelen. En dit is niet zorgvuldig. Even naar het succes van de drie. Wat is het aandeel van bijvoorbeeld de commerciële ploegen... in het, uh, het oranje podium bij de sprint? Ja, het heeft zich zo langs, maar een beetje uitgekristalliseerd... ten aanzien van de mercant teams. Hè? Het is zo dat uh, Jacques Orie dus, bijna dus langzaam, toch zeker dat, dat specialisme van dus de, de middenafstand en de korte afstand uh, binnen, binnen zijn bedrijf als definitief zijn ding heeft gekregen. Daar is uh, een paar jaar geleden uh, Gerard, Kem, uh, Gerard, Kem, ik ik zeg, Gerard van der Velde naast gekomen, mm -hmm. die is uh, heel bazaal begonnen. Maar heeft natuurlijk een enorme ervaring. En uh, heeft, heeft ook uh, uh, absolute kennis vanuit zijn eigen ervaring... van uh, wat het is om tegenslag te hebben en het eventjes niet goed te kunnen... en later weer op die toch weer enorme prestaties te kunnen leveren. En geduld en tijd nemen, nou dat heeft Gerard. En ja... Het zou gek zijn als je Gerard met lange afstanden bezig ging. Dus daar zitten twee groepen die uh, naar elkaar toe... natuurlijk hevige concurrentiestrijd hebben. Maar wat ik dan als toeschouwer... en ik sta nu ook weer dus al twee winters op de ijsbaan... tijdens de, de, de, de topsporttrainingsuren. Ik zie ook dat die, dat die collega's met elkaar wel heftig in de sport met elkaar omgaan. En elkaar dus inderdaad niet voorrang willen geven. Maar in intermenselijke relaties gaan ze gaat primair met respect met elkaar om. En die concurrentiestrijd is van betekenis. Over concurrentiestrijd gesproken. We gaan het straks over Bart Swings hebben nog in deze uitzending. Jochem Uitenhagen en Bart Veldkamp die hebben gezegd... dat Nederland haar kennis moet gaan delen. Wat vind je daarvan? Dat is, een handicap, dat is een handicap van, uh, ja nou nu kom je een beetje in mijn straatje, voor zover ik er meerdere heb, is dit ook een straatje voor mij. We hebben uh, sinds jaar en dag in het verleden altijd onze bijdrage als Nationale Coaches ook gedaan in de opleidingen. Dat heeft in, uh, samen met Gerd-Jan van Ingen Scheno waarmee we de, de klapschaats hebben ontwikkeld, en met Joris de Koning, hebben we tot en met uh, 98 de Olympische Spelen in, uh, in Nagano, uh, hebben we dus, uh, direct daarop aansluitend, hebben we dus het achterste van onze tong laten zien. Aan iedereen? Ook, Aan internation iedereen. We ook hebben, internationaal? We hebben een boek geschreven. Ik heb uh, in het uh, buitenland, ook uh, in Canada, maar ook op andere plekken... heb ik dus uh, dat toegelicht gelicht en uitgelegd. Mm. Tot en met in Moskou. Uh, het is, door de ASU is het boek, handboek is, uh, is overgenomen. Het is in het Engels vertaald. We hebben daar ook een Amerikaanse, dus inspanningsfysioloog hebben we dus, dus aan mee laten doen. En uh, dat is, 5000 exemplaren zijn door de ISU gekocht. En dat is eigenlijk dus de hele wereld over en uitgevend. Dus die kennis is ongedeeld. Die, maar de, ik praat dan dus zo over de vorige eeuw. Ik mm. praat over 98, 99. En uh, ooit, daar waar Gerard Kemkus mijn opvolger was in 2000 uh, 2001... Heb ik hem nog het verhaal mogen vertellen over capaciteitstraining en vermogenstraining? Want hij heeft natuurlijk een verleden met mij. En was, was gewend, daar nou, waar capaciteitstraining soms inhield, dat ze drie keer per dag moesten trainen. En we in Nagano bij elkaar op de ijsbaan stonden. Hij als Amerikaanse coach en ik als Nederlandse coach. Met, met uh, mijn vier sporters. En uh, hij zei... Goh, we moesten elkaar gelukkig een aantal keren feliciteren. Alleen hij zei... Het is wel vervelend dat, je, dat ik het vaker jou moet doen dan omgekeerd. Ik zei... Nou, jouw tijd komt nog wel. En dat is gebleken. Hm. Maar toen hij dus in dat, mijn, mijn, mijn trainingsboeken dus inzag, Toen zei hij... Goh, ik wist wel dat ik niet zoveel meer moest doen als toen. Maar jij hebt nog veel minder gedaan. En hebt nog meer gewonnen ook. Dus die vermogenstraining... Dus die verandering in de hele trainingsleer... Ja, die heeft, die heeft natuurlijk uh, voortgang gekregen. Ook nu. En na 1998 tot nu wordt alles nu afgesloten en wordt het voor zichzelf gehouden. En dat is doodzonde. Goed, eh, laten we even naar misschien wel, in ieder geval voor heel veel mensen... het mooiste verhaal tot nu toe van de, van de Spelen gaan. Het goud natuurlijk voor uh, Stefan Groothuis op de duizend. Gewoon geen gelul, gaan staan, bam, weg. Stefan Groothuis is weg en uh, je ziet dat hij inhoudt, hè. Je ziet dat hij inhoudt, die eerste passende. die valpartij ingest op de 500 meter, maar hij is erdoor. Hij is door de eerste meters. Dat is een van de belangrijke dingen waar je op moest letten over de start. Um, ja, maar dat heb ik eerlijk gezegd ook weer niet. Want ik, juist als ik er vaak een te groot probleem van ga maken, dat gaat alleen maar slechter. Dus ik, ik dacht gewoon, uh, ik, ik kon ervoor kiezen de afgelopen dagen alleen maar met de start bezig te zijn geweest. Dat heb ik juist niet gedaan. Hij komt er met voorsprong uit. Steven Groothuis haalt het. Ja. Steven Groothuis gaat het rennen, en die rijdt hier 1-0-8. 39! Wow. No. Hij blijft heel voor en hij is Goed, ook sneller dan Samuel Swatch. 1-0-8-39! Daar gaat het dit eindigen! Eens ik dacht is dus gewoon dit doen, dit doen, dit doen. En uh, gewoon de dingen die ik een taakriek voor me had gezien uh, doen en uitvoeren. En, uh, alle agressie erin gooien die ik in me had. En, uh, ik raakte schoon en uh, dat zorgde ervoor dat ik, dat ik deze tijd erin ja. Het is Groothuis! Stefan Groothuis is Olympisch kampioen op de 1000 meter. Oh, hij heeft jongen, het dit is echt fantastisch. De derde Nederlandse gouden medaille van het herentoernooi is in de pocket. In de pocket oh, joi, joi. van Stefan Groothuis. En hij heeft het zo verdiend. Eindelijk, Ik eindelijk, zit hier met tranen eindelijk. in de hoofd. Het is echt fantastisch dat Stefan hier kampioen wordt. Ja, Paulien van Dertelkom had de tranen in haar ogen. Ze was niet de enige op die dag. Um, dat maakte het extra bijzonder. Henk Gremms, hoe heb jij naar zijn prestaties gekeken? Ja, als inzijders weet je het zei, het de geschiedenis van die jongen. Hè? En de route en de, de, de zwaarte daarvan. En niet alleen dus op het ijs en training en zo, maar ook, ook mentaal sociaal. Ja. En, maar goed, daarmee gezegd hebben, de gunfactor was hoog. En eh, nogmaals, iedereen, eh, zeker als ze nog dus een oranje pak aan hebben... die gun je dus van alles in deze setting. Maar zeker ook Stefan, en dat was geweldig. en Ik moet zeggen dat hij zijn, zijn goud heeft gewonnen in de eerste volle ronde. Starten deed hij goed, tenminste beter dan hij anders wel deed. En, en klaar. En staan. Hij, nou, in ieder geval, ja, op zoiets, zoiets, ja. Want ja goed, op een of andere manier wil dat er niet uit. Al hoe simpel het ook lijkt. En dan roep ik maar steeds weer... Ja, ik ga het met zo'n te snel voorover. En dus, mm. knie kan niet snel genoeg onder dat lijf komen. En dus je gaat weer op je kokersnaak. Nou, die eerste volle ronde, 25-1... was gelijk aan wat Mulder reed. En dat is een sprinter. En daar heeft hij echt inderdaad uh, zijn positie bepaald. Dat was zo indrukwekkend. Want vervolgens, de afsluitende ronde had hij 6, 5, 6, 6 of daaromtrent. Dat deed wel meerdere. Mm -hmm. Maar nogmaals, het was een schitterende race. In alle interviews die een Boers heeft gedaan, waar we later vandaag mee spreken met schaatsers, euh, zegt euh, Sven Kramer dat hij vindt dat Groothuis een van de mooiste uh, slagen heeft. op het ijs. Ben je het met hem eens? Ja, mooi is, is, is, is subjectief, hè? Je moet het altijd verplaatsen naar het lijf wat het moet uitvoeren. Mm. En uh, daar heeft Sven ook niks in te klagen. Ja. Maar het is wel zo dat, uh, dat een van de dingen die van betekenis is... is dat je dus je rust kunt blijven bewaren. En een van de betekenissen is dat je dus bij je taak blijft. Dat klinkt dan heel erg simpel. Maar als je dus naar het resultaat... Gaat, gaat mikken en je bent met je hoofd al bij de finish mm -hmm. en bij de eerste, of tweede of de derde plek, of ik moet goud halen, ja. dan, dan, dan hol je jezelf vooruit en dan vergeet je datgene wat je dus met je lijf en met je hoofd moet doen, namelijk datgene wat de eerste tien meter voor je ligt, wat dat, daar moet plaatsvinden. Ja, in het en dat, blijven zeg, en, en dat, dan dat, en dat, en dat <coughs> was Stefan natuurlijk op die duizend meter helemaal aan het doen. Ja. Hij was niet gejaagd, hij maakte zijn werk af en zodra de eerste de slag werd gemaakt, was je bezig met de volgende en uh, hij deed zijn werk perfect. Naar de vrouwen, voor wust op de drie kilometer... gisteren zilver op de duizend. Het leek even alsof ze na de race de teleurstelling moest wegslikken. Ja, nee, nee, nee. Ik denk het niet meer. Goed, je bent natuurlijk niet zo uitbundig als je zilver hebt... dan dat je over de streep komt als je goud hebt. Dus uh, ja, dat, dat, dat lijkt me logisch. Maar ik ben uh, heel erg blij en uh, tevreden. Ja, net als mijn Boer die het ook goed heeft gedaan natuurlijk... met uh, Tweeke Brons, laten we dat vooral niet begrijpen. Weet je niet, uh, dat de vergeten? reactie van iedereen dat dat mooi is? In wat voor N zin? Nooit goed genoeg. En dan, en niet naar, ik gun het die ander niet, maar nee. ik ben zelf niet goed genoeg geweest. En dat is natuurlijk een hele positieve benadering. En uh, ja, toen ik dus hoorde dat het 1.14.02, dus de, de tijd was voor de dweil. Hè. Toen, uh, en ik, ik zat in het Heerenveenst en ik stond op de ijsbaan en ik, met, met, met, met die jongens. En ik ik ja, ah, dat is een klusje hoor. Dat is vanzelfsprekend, niet vanzelfsprekend dus dat voorbij te rijden. En dat bleek wel. Want het is een laaglandbaan, Het zijn niet super omstandigheden. Het is niet een 1800 meter waarop je schaats, En het is, uh, het is een hoge luchtdruk. Dus poe doe het maar even. Maar wacht even je, Dus de 1000 meter vrouw is bezig van de Olympische Spelen. En je staat in Heerenveen op de schaatsbaan? Ja. Ik, ik mag dus een in uh, een, een de, de topdivisie mag ik begeleiden. En die zijn inmiddels nu dus naar Falun uh, in Zweden. Om daar dus een buiten, op het buitenijs 150 kilometer te schaatsen. En dat zijn dus de... De elf mensen. de marathonmensen. Die 125 rondjes schaatsen in 65 minuten. En uh, dat met snelheden. Glunder. Glunder. Ah, ja, ja, ja. Het is, het is, <laughs> voor de het luisteraars is, die is, kunnen niet meekijken. Nou, je kunt wel meekijken, ja, trouwens is, via radio1.nl. En dan kunt u dat. Het is, het is zo'n voorrecht om met die jongens op een gegeven moment de pad te mogen zijn. En die kwaliteiten te mogen leveren en die zij ook weer leveren. Naar Wust nog eventjes terug. Uh, er volgen nog drie afstanden voor haar. Gaat zij de schaatskoningin van deze Spelen worden? Ja, die kans is aanwezig. Ja. Kijk, de vijf kilometer is het niet haar sterkste afstand. De vijfdehonderd meter komt er nog aan. De tien per zoet komt er nog aan. Ja, ze is aardig op weg. En ja, ze is een de... ging voorbij. Ze is de beste ja, alle ja, ja, tijden al. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Ik heb zelfs, volgens mij heb ik ze ook nog een lijstje voorbij zien komen... dat het zelfs mogelijk is dat we bij deze winterspelen... meer gouden medailles gaan halen dan we bij de zomerspelen ooit hebben gedaan. Nou oh ja, dan is dat zo. Dus, dus, waar als... komt, waar komt dit, is er een verklaring van waar nou, dit in één keer verdankt? Of zijn nou, het gewoon Het individuele... is, is niet in één keer. Het is een proces van, uh, van verandering wat ik zelf heb meegemaakt... en waarbij ik aan de kant van de KNSB stond. En uh, die wilde maar niet accepteren dat, uh, dat, dat de tijden veranderd zijn. Dat de commercie toch heel erg... dus de, de carrier het schaatsen gebruikt hm. om zichzelf uit te venten. Uh, Egon was een van de eersten die dat heel erg explosief deed... En eh, nogmaals, er zijn heel veel van, eh, van die bedrijven die dus miljoenen op jaarbasis mobiliseren. En als die dan de KNSB in... wilde daar niet aan? Nou, die, die was behoudend. Hè? Mm. En eh, ik heb ooit een tekst van een bestuurder gezegd: ja, vroeger reden wij ook al voor een fles wijn. Mm. Maar Mooi goed. verhaal van Martens Koolhaas trouwens, in, uh, waar was dat ook alweer? In andere tijden sport. Die ook nog even beschrijft hoe dat voor de vrouwen was in ja, 1965. Dacht, dacht, dacht die voor er geen trains kan mochten. We, ja, ja, ja. En er mocht maar één vrouw naar de Spelen. En nou ja. Ja, ja. ja en, en, en, en heel van de Duim. Hè, die heb ik nog mogen begeleiden ook. En uh, ook oh, dat was een voorrecht. <laughs> en een uh, grandioze kerel. Wat een een goede sportman was dat. Maar die, uh, die, werd, uh, die kreeg. Een, uh, via de hulp van VWS kreeg hij dus uh, een baantje. Een baantje, een deeltaak. Om, eh, om bij op het Bondsbureau op van de KNSB aan het werk te gaan tegen vergoeding. En toen kwam dus de professionele, de profstatus ter discussie. En als hij dat baantje zou aannemen. dan zou hij niet mogen meedoen meer aan de Olympische Spelen. Dat is nog in mijn tijd. Ja echt, we kunnen dat helemaal niet meer begrijpen. Nou ja, Sven Kramer zegt over de KNSB... dat hij er wordt gevraagd aan hem in dit boek... Uh, waar erg je aan? Aan het amateurisme van de, van de schaatsbond. Zou, zou je het zo zo willen noemen, ook omschrijven? Nou, is het amateuristisch? De communicatie is heel erg traag. En het luisteren naar de achterban... en dat is zelfs bij het marathon gebeuren... is dat een zaak waar ik zelf ben tegenaan gelopen. daar waar ik... ja nu praat ik over mijn eigen zaakjes. En de omwassen zijn van heel beperkte wat ze amper geen betekenis. Maar als ik dus in een afsluitende vergadering... vorig jaar een spreekverbod krijg... terwijl ik dus in dus een, een, een, een rondvraag... Een, een advies probeer uit te brengen... over hoe op een gegeven moment een vergadering wat efficiënter. En de procedures ten, ten aanzien van de communicatie met de achterban... Security, de merkenteams. Huh? al hoe geringer het budget ook is. We praten dan over twee ton of zo op jaarbasis per, per marathon-team. Waar die jongens dus, nou, dus een mager inkomen aan hebben... maar toch bijna al als professionals gezicht dat gedragen. mocht je niet zeggen? En, en, en ja, dat, dat, dat, dat paste niet in de rondvraag. en Het was geen vraag. En, en, en het werd afgehamerd. En direct daarna was het daar die koopst die wel zijn excuses... namelijk de KNSB aanbood. Dus, dus ik was opgestaan... en. Tien seconden later kreeg ik dat. Maar er is niet op teruggekomen. Mm -hmm. en, en, en niet dat ik daar een deuk van krijg. Maar het feit dat je dus een signaal afgeeft. dat wordt niet opgepakt. Misschien heb je te weinig ervaring in het schaatsen. Dat zou natuurlijk. <lacht> ja, en ook bestuurlijke ervaring. <lacht> ja, dat... bestuurlijke ervaring. Ah. Ja. denk, we gaan het afronden. Maar de... nogmaals, het, het, uh, het is een hartekreet. En niet meer dan dat. Hè? Ja, uh, -dank je wel voor je komst. en je mooie bespiegelingen. Heel veel plezier nog met uh, de rest van uh, de Olympische Spelen. En wellicht die 21 medailles die je hebt voorspeld. Ja. Wie weet. We, ja. hebben het we zijn goed. Ja, zo is het. Dank dank dank wel. Je wel. We zijn echt goed. Dank je wel. Het is Valentijnsdag trouwens, weet je dat? Ja, dat weet ik. Ja. We Heb thee... jij een ontbijtje gekregen? Nee, ik ga zo thee voor je halen. Ach, wat lieverd. Ja. Heerlijk. Smaak? Iets met uh, munt. Daar gaat ie. NOS Radio Olympia.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 Utrecht FC Twente en een gesprek met oud-sjortrekster Monique Velsenboer. Ik was altijd met schaatsen bezig, maar mijn interesse lag altijd wel, uh, ja, eigenlijk bij fotografie. De perstribune, zondagmiddag vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Visite, visite Een huis vol visite Omjo Had spontaan een meegebracht En daarna